12 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Japanse kerncentrale lekt radioactiviteit. datal aardbeving en tsunami nu op 600. Drie militairen vanmiddag terug uit Libië.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 radioactieve stomen vrijgelaten. Volgens officiële cijfers is het dodental van de aardbeving... en de tsunami in Japan opgelopen tot 599. Er wordt er rekening mee gehouden dat er veel meer doden zijn te betreuren... omdat nog een groot aantal mensen is vermist. Meer dan 200.000 mensen hebben schuilplaatsen opgezocht... zoals scholen en sporthallen.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 De helikopter, die afkomstig was van het marineschip Tromp... is in Libië achtergebleven. De onrust in Jemen houdt aan. Vanochtend vroeg maakte de politie in de hoofdstad Sana'a... met geweld een einde aan een demonstratie tegen president Saleh. De betogers kampeerden al bijna drie weken op een plein bij de universiteit. De jemenitische politie gebruikte heet water en traangasgranaten... om de demonstranten uiteen te jagen. Eén demonstrant werd gedood, tientallen betogers raakten gewond. Tienduizenden betogers in de hoofdstad Sanaa... eisen al weken een einde aan het bewind van president Saleh. Die is al sinds 1978 aan de macht in Jemen. Israël zal alle middelen gebruiken om de data te pakken van de aanslag waarbij vannacht vijf doden vielen. De Israëlische minister van Defensie Barak heeft dat gezegd. In een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanhoever drong een man vannacht het huis van een Israëlisch gezin binnen. Hij stak de ouders en drie kinderen met een mes dood. Drie andere kinderen wisten te ontkomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist, maar Hamas heeft gezegd alle acties tegen Joodse kolonisten te steunen. Het Israëlische leger begon direct een grote zoekactie naar de dader... maar die heeft nog geen succes gehad. Nederland heeft zo'n 100.000 toegangskaarten toegewezen gekregen... voor de Olympische Spelen in Londen. Dat zijn er ruim 20.000 meer dan voor de Spelen in Peking. Evenementenorganisatie ATP, die de Nederlandse kaarten exclusief verkoopt... verwacht dat voor sommige wedstrijden de vraag wel zes keer groter is... dan het aantal beschikbare kaarten. Dat komt omdat Londen zo dichtbij is... dat Nederlanders bij wijze van spreken een dagtripje naar de Spelen kunnen boeken. Er zijn wereldwijd bijna 9 miljoen kaartjes voor de Olympische Spelen. Een eerste rangsplaats voor de opening. Ceremonie is het duurste en kost ongeveer 2300 euro. De verkoop van de tickets voor de Spelen van volgend jaar in Londen begint dinsdag. Het weer, plaatselijk wat zon. Vanmiddag toenemende bewolking met vanavond kans op wat lichte regen. Temperatuur tussen 10 graden op de Wadden en plaatselijk 15 in Limburg. Morgen bewolkt met vooral ochtends mogelijk wat regen. Met 10 tot 14 graden is het opnieuw vrij zacht.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 N.O.S. NOS Radio 1. Langs de Lijn met Henry Schut. Goedemiddag, we zijn er vroeg bij met langs de lijn vandaag. We zijn er de hele middag met vooral veel schaatsen. Het is dag drie van de wereldkampioenschappen per afstand in Insel. Met vandaag de 1000 meter voor de vrouwen. Dan de mannen met de 10 kilometer en dan nog een keer de vrouwen met de 5 kilometer. En in Insel worden inmiddels de eerste rondjes al gereden op de kilometer voor de vrouwen. Sebastian Timmerman, heb jij al schokkende dingen gezien? Nou, in ieder geval wel een leuke tijd. De net van Jekaterina Shikova. De Russin die gisteren het podium benaderde op de 1500 meter. Vierde wet achter de drie Nederlandse dames die bovenop dat podium stonden. Jekaterina Shikova dus 1.16.56. Dat is best een aardige tijd. Ze zit 14e boven het oude baanrecord. Dat op naam staat van Arnie Vriezinger. Het baanrecord van de tijd dat er nog geen dak op zat. Er zijn heel veel mensen trouwens die hadden gewild dat er nu ook nog geen dak op had gezeten hier in Insel. Want het is prachtig weer geworden hier in Zuid-Duitsland. Strak blauwe lucht, zon schijnt en buiten is het een graad of nou 15 toch zeker wel. Daar is de lente losgebarsten. De eerste Nederlandse komt in rit 9 in actie. Marit Leenstra gisteren niet op de 1500 meter. Ze had last van haar maag en darmen. Vandaag doet ze wel mee, maar dan lijkt het me dat, ze, dat de topvorm uh, daar toch niet helemaal is. Als je gisteren ziek bent geweest. Tegen Judith Hesse de rit daarna Irene Wüst die haar derde wereldtitel kan gaan behalen op dit uh, toernooi. Ze is in een supervorm, rijdt tegen Shannon Wempel en ik vindt Wist ook gewoon de topfavorieten voor vandaag. Margot Boer, de Nederlands kampioen sprint, rijdt in de rit daar weer na tegen de Japanse Cordaira. Kan me voorstellen dat de Japanse schaatsers met gemengde gevoelens hier rondrijden naar wat er is gebeurd in hun thuisland. En in de laatste rit, Christine Nesbitt, die uh, over haar absolute topvorm heen lijkt sinds de WK-sprint tegen Heather Richardson. Nesbitt moet dan proberen om nog wat moois te maken van dit toernooi. Maar ook zij miste dus gisteren het podium op de 1500 meter. Het zaterdagse sportforum is er ook, maar een stuk eerder dan normaal, zo ongeveer rond half één beginnen we daar al mee tot een uurtje of twee, met naast de vaste gast Tom Boot, oud schaatser Jeroen Straathoff, die de hele middag bij ons is rondom dat schaatsen, en ook Chris van Nijnatten van het AD. We spreken onder meer over Louis van Gaal, het Europees voetbal van deze week, en ook het schaatsen natuurlijk, en vragen stellen en meediscussiëren kan nu al via sportforum apenstaatnos.nl. Verder deze middag aandacht voor het WK Short Track, de Swim Cup in Amsterdam, er is ook Duits voetbal, we volgen Louis van Gaal met Bayern München tegen HSV, en we houden u natuurlijk naast de sport ook op de hoogte van al het wereldnieuws deze middag. Onder meer rondom Japan. En daarvoor is hier Tim Overdiek van het Radio 1 Dank je Henry. Inderdaad, dus het gaat erdoor blijven we natuurlijk het laatste nieuws volgen. De naschokken, de naweeën van het tsunami. Over de reddingsactie gaan we natuurlijk uh, het laatste nieuws volgen. Het zoeken naar de slachtoffers. Maar we, hebben, we zijn extra extra alert deze middag op de toestand bij de kerncentrales. En één daarvan in het bijzonder. En deze naam zal veel blijven vallen vandaag, maar ook de komende dagen. Dagen en weken. Fukushima. Um, want correspondent Joan Veldkamp bij de kerncentrale Fukushima is een ontploffing geweest. Is er is het duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren? Uh, ja, ze konden dus het koelsysteem niet meer in de hand houden. En een van de uh, koeltorens, daar is dus als het ware eigenlijk de deksel van de pan afgeknald. Afge uh, nu is dus de vraag: nu wordt er gezegd door een uh, uh, ja een, een, door experts, wordt er gezegd dat de. Kern waar de kern uh, waar het nucleaire materiaal in zit, dat is een apart gebouw, daar is niets gebeurd. Het is een aparte koeltoren waar als het ware het dak vanaf is gevlogen. Maar er is wel nucleair materiaal vrijgekomen in de lucht. Er wordt gezegd dat er zoveel materiaal is vrijgekomen, dat als je daar in de buurt bent, uh, dat, je in een uur meer bloot, of dat je in een uur blootgesteld wordt aan wat, waar je normaal in een jaar aan blootgesteld wordt. En dat is gebeurd uh, maar dit na zijn allemaal de ontploffing? Uh, die nog moeten worden bevestigd. Wie heeft er gelijk? Wat laten de autoriteiten doorcijpelen? Er was zo'n paniek uh, gisteren natuurlijk... dat ze niet de paniek nog groter wilden maken... met uh, strubbelingen, met uh, kerncentrales. Dus men begint zich wel af te vragen... is de Japanse regering oprecht en open... over wat er precies aan het gebeuren is nu? Ja, zeker. Met het uh, oog op het feit dat er dus straling is vrijgekomen. Dat is gebeurd na die ontploffing, John. Dat is gebeurd na die ontploffing. En nu hebben ze dus de evacuatiezone hebben ze flink verruimd om die uh, kerncentrale heen. Uh, van 10 naar 20 kilometer. Uh, maar goed, het is de vraag wat gaat er verder gebeuren. Er zijn ook vier ronde gevallen. Maar wat ik steeds als leek denk is wie is nog bereid om in zo'n kerncentrale te werken. Om uh, het gevaar voor anderen te beteugelen. Maar in hoeverre word je zelf blootgesteld aan uh, gevaarlijk materiaal. Maar goed, dat zijn het allemaal... Uh, vervelende vragen. En wat erg is, de nacht is hier gevallen. Dus het is ook nog stiek donker. Wat kan je doen in het donker? Ja, om denk ik maar het belangrijkste in het oog te houden... is de feit op een rij te zetten. Fukushima, heb ik begrepen, zijn twee kerncentrales met vijf reactoren... waarvan de koelsystemen het niet meer doen. Als nu één bij een bij één van die reactoren een ontploffing is geweest... wat is dan mogelijke gevaar bij de andere centrales? Nou, dat, dat, ik kan, die, die technische details, daar kan ik geen antwoord op geven. Het is een feit dat er 50 kerncentrales zijn in Japan. Voor een aantal kerncentrales is, uh, ik zal maar zeggen, de noodtoestand uitgeroepen. Dus die worden extra in de gaten gehouden. Die mogen niet meer uh, functioneren voorlopig. Uh, en deze, bij deze is dus de noodtoestand uh, in het rood, zou ik maar zeggen. Uh, want hier uh, moet echt met moed en macht geprobeerd worden om uh, dat, koel, de, ja, dat niveau van, van koeling weer uh, zo te krijgen dat het, uh, dat het gevaar geweken is. Het wil niet zeggen dat er helemaal geen koelwater wordt aangevoerd. Maar er zijn nieuwe pompen aangevoerd om dat koelwater weer vlotter te laten lopen. Dat, die, dat hele systeem is eigenlijk stilgezet op het moment dat die uh, aardbeving er was. Dus toen is die centrale oven verhit geraakt. Ja. En nu zijn ze dus met man en macht aan het proberen om die koeling weer op niveau te krijgen. Ja. Heb je enig zicht, uh, Joan, op uh, die evacuaties? Want je vertelde dat het evacuatiegebied uh, nu is uitgebreid van 10 naar 20 kilometer. Zijn er veel mensen in de buurt, dat je weet? Nou, kijk, sowieso is het niet een heel dichtbevolkt uh, gebied. Want het is veel, uh, ja, het is veel landbouwgrond en veel visserij. Maar niet zo ver daar vandaan ligt de stad Sendai met 1 miljoen mensen... Uh, hoe die ontruimingen zijn gegaan, daar heb ik geen zicht op. Wat ik wel weet is dat er nu op dit moment 200.000 mensen zijn die dakloos zijn. Die aankloppen voor hulp. Die uh, geplaatst moeten worden in sportcentra, scholen, whatever. Uh, die gewoon niet meer naar huis kunnen. Dus dat is een gigantisch aantal. Er zijn nu ook tekorten aan brandstof. Er is tekort aan water. En nu beginnen ook de grote... Hoeveelheden slachtoffers duidelijk te worden. Uh, het uh, Japanse zelfverdedigingsmacht... Zelfverdedigings dat is een ander woord voor leven. Uh, is uh, in een dorpje geweest... of dorpje Rikuzentaka. En daar zijn 300 à 400 opgeborgen. Uh, dat komt dus bovenop de 430 doden... die er vandaag al bekend waren. Dat is dus een keiharde verdubbeling. Ja. Uh, verder zijn er contacten verloren met treinen die verdwenen zijn, contacten verloren... met boten die verdwenen zijn. Dus uh, ja, dit is nog maar het begin, denk precies, ik. Precies, want dan tel je die aantallen... dodelijke slachtoffers bij elkaar op... en dan kom ik in mijn berekening... dat is niet zo heel, in, heel ingewikkeld... op 730 doden in ieder geval. Met de verwachting dat dat ja. met het zoeken... naar meer slachtoffers, mensen... van wie ze niets meer hebben vernomen... dat aantal gaat oplopen. Zijn daar laatste uh, verwachtingen bij uitgesproken... inmiddels op de Japanse televisie, dat je weet? Nee, daar is nog niet, daar is nog, ze hebben gezegd dat er nu 800 vermisten zijn. Maar goed, dat aantal zal waarschijnlijk ook nog oplopen. Uh, het is een feit dat je hebt een, uh, ja, een soort grote weg naar het rampgebied, naar Sendai. En dat schijnt het één grote chaos te zijn van mensen die juist op zoek zijn naar familieleden. Mensen die het gebied juist proberen te ontvluchten, uh, hulproepen, uh, journalisten, ga maar na. Uh, dus het is redelijk chaotisch. Uh, toch zie ik ook wel dat er uh, in, met man en macht gewerkt wordt aan het meteen ook opruimen van de troep. Uh, het helpen van mensen via luchtbruggen. Dus er wordt op allerlei manieren wordt er, uh, hulp geboden. De internationale gemeenschap heeft ook grootscheepse hulp geboden. Er zijn allerlei uh, reddingsteams onderweg uit verschillende landen. Amerika heeft grootscheepse hulp gebo geboden. En uh, gelukkig uh, aanvaardt Japan die hulp ook. En daarmee gaat het zoeken naar slachtoffers en het zoeken naar mensen die in de problemen zijn gewoon verder. Uh, de nacht is geval aan het vallen in Japan. John, wij spreken je later deze uitzending. Dank je. Henry, het schaatsen. Ja, we gaan zo meteen live naar het schaatsen, naar de eerste afstand van vandaag. Eerst nog wat tennisnieuws. Timo de Bakker is in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Indian Wells uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de Duitser Benjamin Becker. En daarmee zijn allebei de hooggeplaatste Nederlanders van de wereldranglijst alweer uit het toernooi. Want eerder werd Robin Haase ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. We gaan terug naar de duizend meter. Sebastian Timmerman en Gio Lippens. De snelste tijd was van Chicova nog steeds. Ja, staat er nog steeds. 1656 en nu veel uh, gejuich. In de baan, vooral van de Duitse fans. En die zijn er toch behoorlijk uit Insel, Want er is een echte inwoonster van Insel in de baan: Gabriele Hierspiegler. De dochter van de slager, waar het iedere avond helemaal stampvol zit. Want er zit ook een restaurantje aan vast. die concentreert zich natuurlijk vooral op haar duizend meter. Rijdt tegen de Japanse Maki Tsuji. En gaat de rit, denk ik, verliezen. Maar beide dames komen bij lange na niet aan de tijd van Shikova. De E1656 blijft ver buiten bereik. De negende en de tiende tijd voor Tsuji. en niet uh, uh, terug natuurlijk. Betekent dat we zeven ritten gehad hebben. Vijf ritten nog te gaan hebben op deze duizend meter. En we langzamerhand in de buurt gaan komen van de ritten waar het echt erom gaat. De volgende rit zal het zeker nog niet zijn. Want dan krijgen we Brittany Schussler, de Canadese tegen een Duitse Monique Angermuller. Dat zijn geen dames die we straks hoog kunnen verwachten in het klassement... als deze duizend meter wordt afgerond. Want de ritten daarna, ja, die worden echt interessant. Leenstra komt dan in actie. De rit daarna, Irene Wus, dan Margot Boer en dan Christine Nesbit. Dat zijn de vier ritten die er echt toe doen hier... en waar gestreden zal gaan worden om de medailles. Maar goed, de Duitsers gaan er in ieder geval nog even voor zitten hier in het stadion. Het stadion dat natuurlijk voornamelijk gedomineerd wordt door Oranje, door de Nederlanders. We zien veel Noren, vooral daar in de bocht rechts van ons. Daar zit het complete Noorse contingent. Altijd met veel mensen. Ook op weg naar die schaatstoernooien. En ze zijn nu stil voor de start. Angelmuller in de buitenbaan. En dan zien we Schussler in de binnenbocht. En dan krijgen we ook nog een valse start. Schussler volgens mij in de binnenbaan. Ja. ja, witte vlag. Nou, een valse start. Ja, De, de Canadese met uh, een beetje toch wel de Duitse naam. Die uh, krijgt in ieder geval de valse start. Maar het doet er allemaal niet zo toe. Er komt trouwens applaus hier voor Heers Wiesler. De dochter dus van de we hadden toch een tennisster die ooit de dochter van de Slager was. Uh, ik dacht dat het Mirjam Oremans was. Uh, maar goed, die uh, is inmiddels ook alweer lang gestopt met uh, topsport. En dan is het applaus langzaam een beetje weggestorven. En kunnen wij ons gaan opmaken. ...voor de start van de dames die nu zometeen door de baan moeten. We kijken ook in het gezicht van Marit Leenstra... ...die weer fit schijnt te zijn nadat ze gisteren dus die darmproblemen heeft gehad. Maar ja, hoe fit ben je als je een dag lang niet hebt kunnen schaatsen... ...als je een dag lang toch redelijk in de buurt van het hotel hebt moeten blijven. Dat lijkt me geen geweldige voorbereiding voor die duizend meter van vandaag. En dan te bedenken dat ook de 1500 meter toch wel haar favoriete afstand was. En dat is de afstand waar ze ziek thuis moest blijven. Ze zijn gestart, de dames. De Canadezen tegen de Duitse. En dan gaan we eens even kijken naar de openingstijden. Kunnen zij een beetje in de buurt komen van de tijden van Chicova en Van Zang? Daar komt de openingstijd. Die is voor Monique Angenbühle met 18,52. Daarmee is ze ietsje sneller dan Chicova was. Maar Chicova is een dame die het vooral altijd moet hebben van de laatste ronde. Hier kan wel eens een moeilijke kruising aankomen. Omdat Angenbühle de betere sprinster is ten opzichte van Schusler. Schusler kwam uit de binnenbaan. Moet inderdaad inhouden. En kruist nu achter Monique Angenbühle langs naar de buitenbaan de Duitse. Die een paar jaar geleden toch wel leek door te breken, ook mondiaal. Maar een beetje is blijven hangen. 27 jaar is ze komt uit Berlijn en heeft nog altijd een ruime voorsprong. Ja, die voorsprong gaat die ze waarschijnlijk wel behouden ook. Want de voorsprong is hier op de 600 meter. Rondje 28-1 voor Angermuller, 28-3 voor Schussler. Angermuller overloop op de vierde tussentijd. En dan moet ze inhoud tonen in die laatste ronde van deze 1000 meter. Om in elk geval in de buurt te gaan komen van de snelste tijden tot nu toe. We gaan kijken of ze daartoe in staat. is. Ze stapt een beetje door die laatste bocht heen. En dan verliest ze toch erg veel snelheid. En dan komt Schuster toch nog langs zij En dan wordt het nog een leuke sprint. En dan is het uiteindelijk Schuster die de race gaat winnen in de vijfde tijd tot nu toe. Het zijn geen hoogvliegers inderdaad. 1.17.29 voor Brittany Muller. Die rijdt 1.17.33 en dat is de achtste tijd. Nee, geen hoogvliegers. Maar ja, die gaan we nu krijgen. Hopelijk dan nog voor die Marit Leenstra. Nederlandse kampioenen werd ze helemaal aan het begin van het seizoen op de 1000 meter. En uh, toen had ze een geweldige nk afstand. Het is gewoon sowieso eigenlijk een goed seizoen geweest voor Marit Leenstra. Derde op het ECO-round. Net niet op het podium bij het WKO-round. Vorige week in Irenveen nog tweede op deze 1000 meter bij de laatste wedstrijd van de werelddeker. Um, ze had een medaille kunnen winnen, zeker nou als je uh, kijkt naar hoe die 1500 meter gisteren uiteindelijk verlopen is. Waar de dame Jorie Voorhuis die Leenstra ook naar een medaille toeschaatste. Wellicht heeft Leenstra niet eens gekeken. Ze lag op bed met klachten dus aan haar maag en darmen. Maar ze is hersteld, in ieder geval voldoende hersteld om te rijden. Maar je kunt je inderdaad afvragen in hoeverre dat toch zijn weerslag gaat hebben op het rijden van Marit Leenstra. Haar tegenstandster komt uit Erfurt uit Duitsland dus ook eens 28 jaar. Judith Hesse is de naam. Normaal gesproken is Hesse wat beter op de 500 meter. Maar dit seizoen heeft ze toch ook al wel aardige duizend meters laten zien. Bijvoorbeeld in Azië, in Changchung, waar ze zelfs op het podium kwam van een wereldbekerwedstrijd. In één keer zijn ze goed weg Leenstra gestart in de binnenbaan. Dat betekent dus ook dat zij dadelijk de laatste binnenbocht heeft. En Hesse in de buitenbaan vertrokken. Hesse zal uh, voorsprong houden, ondanks die buitenbocht op Leenstra. Uh, niet alleen omdat Leenstra ziek is geweest... maar ook omdat Hesse misprint vermogen heeft. Ja, Hesse gaat uh, als ze zo doorgaat... gaat ze gewoon buitenlangs uh, kruisen, hoor. Want uh, ze heeft een flinke voorsprong. Opent uh, als snelste, 17,98. Snelste van allemaal, Leenstra, 18,64. En inderdaad, Leenstra kruist. Achterlangs. En dan hoop ik dat ze een beetje voordeel nog heeft van de gangmaakster die ze nu voor zich heeft. En dat ze daar in de buitenbocht in ieder geval de schade kan beperken. Want het gat is al heel erg groot geworden hoor. Hesse met een enorme voorsprong op weg naar de 600 meter. En Leenstra, ja, het is zo jammer voor dat ze ziek is geworden. Het beste is eraf. En Hesse heeft nog altijd de snelste doorkomsttijd tijd met 46.06. Zeventiende van de seconde sneller dan Sikova was in deze fase van de wedstrijd. En nu zal Hesse wat moeite gaan krijgen in die laatste ronde normaal gesproken. En daar ligt dan de kans voor Leenstra als ze nog wat krachten heeft in haar lijf om naar Hesse toe te rijden. Dat doet ze wel langzaam maar zeker. Maar het verschil is nog altijd in het voordeel van de Duitse. Maar Leenstra heeft de laatste binnenbocht. De Duitse valt nu enorm stil. En daar komt Leenstra door En dan gaat Leenstra toch inderdaad de rit winnen. En dat gaat ze dan doen in de tijd die de snelste is. Ja, 1.16.39. En dat ondanks die uh, uh, problemen van gisteren met die klachten aan maag en darmen. Rijdt ze hier wel de snelste. Tijd. En in 1639, dat is net geen baanrecord in uh, zeg maar het, uh, het oude Insel, als je dat er ook bij betrekt. Maar wel een aardige nette tijd van Marit Leenstra. Zij dus uh, voorlopig aan de leiding. Shikova tweede en de Chinese Hong Zhang op de derde plaats. En dan nu de rit, waar heel veel Nederlandse fans vooral ook naar hebben uitgekeken. Met de dame die al twee wereldtitels op zak heeft. Ja, ze is in de vorm van de leven. Ze straalt het uit als je er hier ziet rondlopen. Ze is uh, ontspannen, ze straalt echt het, uh, ja, het lijf. De, de, de kracht uit van een kampioen. Iedereen wust op de 24-jarige leeftijd kan ze zomaar. ...voor de derde keer achter elkaar een gouden medaille gaan pakken op een WK. Want gisteren en eergisteren pakten ze al goud. En als ze dat nu weer gaat doen... Ja, ...dan is ze toch echt op weg om een hele, hele grote prestatie neer te zetten. En dan krijgen we natuurlijk morgen ook nog eens een keer die ploegenachtervolging. Luister eens even naar het gejuich hier en naar de speaker... ...die er ook aankondigt als een grote kampioene. Zij is de vrouw van dit wereldkampioenschap tot nu toe. Ze schaats tegen Shannon Rampel, 26 jaar oud uit Canada. En dan ben ik benieuwd... Of Rampel in ieder geval Bus nog een klein beetje partij kan geven in deze race. En dan gaan we eens kijken of het allemaal goed gaat. Wüst in de concentratie voorover gebogen voor de start. En er zijn in één keer goed weg hoor. En daar knalt ze ook in één keer weg. Ze heeft ongelooflijk veel dynamiek ook in die armen. In die zwaai met die armen vanuit de schouder. Meteen al het linkerhandje op de rug. Dat is ook prima van Bus. Ze zit meteen goed in de ritme. Maar Rempel is sneller gestart. Dat is alleen maar goed voor Bus, zou je zeggen. Dat is een heerlijke tegenstand. Echt zo'n ...pure sprinster als Shannon Rempel te hebben als tegenstandster op deze 1000 meter. Wust die nu door de buitenbocht even wat moeite heeft, even wat onbalans. Komt een beetje recht overeind en nu op de kruising haar ritme moet hervinden. Naar Rempel toe moet schaatsen, dat lukt er aardig. En dan denk ik dat ze er dankzij de binnenbocht op zijn minst naast gaat komen. En misschien al wel voorbij. Nou, het wordt lichtjes er voorbij. Met een klein metertje op weg naar de bel. Irene Wust aan de leiding. En nu komt natuurlijk de snelle ronde van Irene Wust. Kijk eens wat een kracht, kijk eens wat een macht. Ze heeft de tweede Tussentijd hier met dat rondje van 27, 7, 3 sneller dan Rampel in die ronde. Maar die laatste ronde gaat ze voluit en dan loopt ze gewoon makkelijk weg bij Shannon Rample. Ze was al eens een keer eerder wereldkampioen op de 1000 meter. Dat was in 2007 in Salt Lake City. Maar nu moet ze het gaan afmaken hoor, want het is natuurlijk lastig. Gaat Nu voor de derde keer goud pakken hier. We weten het straks pas. Hier komt in ieder geval de snelste tijd tot nu toe. 1... 1543. Uitstekende tijd van Irene Wust. En een baanrecord. Dat heeft ze dan meteen verbeterd. Het baanrecord onder het dak is ook alweer sneller dan het baanrecord zonder het dak hier in Inzel, Hele mooie tijd van Irene Wust. 1.15.42, 1542 Kijken we naar de tijd van Rampel. 1.17.44, 1744 Wust dus voorlopig op de eerste plaats. Leenstra op de tweede plaats. Bijna een seconde achter Wust. Maar ja, nu komen weer een paar snelle vrouwen. Eerst nog een Nederlandse en dan krijgen we Nesbit pas. De Nederlandse kampioen Sprint staat op de baan. Margot Boer en uh, Wust heeft dus een super tijd gereden. Een tijd die ze dit seizoen überhaupt nog niet eerder gereden had. Want haar beste seizoenstijd was drie tienden langzamer dan de tijd die Irene Wüst nu heeft neergezet. Margot Boer nu dus in de baan. De dame die uh, eerder dit seizoen tweede werd bij het Nederlands kampioenschap op de 1000 meter. En twee jaar geleden bij het laatste wereldkampioenschap. Afstanden dat toen verreden werd op uh, de baan. Waar vorig jaar ook de Spelen werden verreden daar in Witcher. Vancouver werd Margot Boer derde op de duizend meter. En daar behaalde ze dus een uh, mooie medaille mee. Haar eerste internationale, echte grote internationale prijs was dat voor Margot Boer. Die dit seizoen ook derde werd op het WK-sprint. Haar tegenstand, komt uit Japan. Nou, Cordaira, ik zei het al, de Japanse dames en heren zullen veel aan hun hoofd hebben. Cordaira is een outsider hoor, voor het podium. Ze zit er al vaak dicht tegenaan. Vorig jaar te spelen ook, eindigde ze op de vijfde plaats. Dit seizoen stond ze er een paar keer op, maar was ze ook een aantal keer wissel. Kodaira, die kleine Japanse die vertrokken is in de buitenbaan. En Margot Boer, de lange Nederlandse, is vertrokken in de binnenbaan. En ze komt zo'n beetje naast de Japanse het rechte eind opgereden. Maar de tochten de lichte voorsprong volgens mij voor Kodaira. Lichte voorsprong voor Kodaira, derde tussentijd 1832-1839 voor Boer. Toch wel prima openingen hier van deze twee dames. Maar goed, dit zijn dan ook echte de En dan moet Boer gaan doortrekken. Komt op de kruising ruim voor Kodaira uit. Moet dan naar buiten kruisen natuurlijk. Dat is licht in het voordeel van Kodaira maar ik verwacht dat die Japanse ja misschien straks toch licht terug zal vallen, hoewel ze hier goed meeloopt in die bocht en dan uh, komt ze ongeveer weer gelijk met Boer uit op de 600 meter. En hier komt Margot Boer door. Een rondetijd van 28-1. Daarmee is ze 14e langzamer dan Irene Wüst. Het verschil is 24 stokken in het nadeel van Margot Boer ten opzichte van Irene Wüst. En dan zal Boer een hele goede laatste ronde moeten rijden. Want ook zij moet een dikke seizoenstijd gaan rijden om binnen die 1.15-42 van Wüst te gaan eindigen. Ze heeft wel een richtpunt aan Cordaira op de kruising. Daar rijdt ze naartoe. Laatste binnenbocht van Margot Boer die wel een beetje stil begint te vallen. Cordaira in ieder geval gaat verslaan. 1.15-42. Zit dat erin voor Margot Boer? zit er niet in. Wüst blijft 1 en Boer rijdt met e1690. Zelfs de vierde tijd gaat hier niet op het podium eindigen. Want ze is ook langzamer dan Jekaterina Shikova. En Cordaira rijdt slechts de veertiende tijd. Wüst nog steeds op 1. Leenstra. De half-Sieke Leenstra wellicht op twee. En Chikova nog altijd op drie. Die zat gisteren ook al dicht tegen het podium aan op de 1500 meter. Als er nog één rit te gaan is, een Noord-Amerikaans onderrondje. Met een dame daarin, die gaat starten in de binnenbaan, die revanche wil. Ja, die wil zeker revanche. Want op de 1500 meter viel het allemaal zwaar tegen. Daar was zij toch ook wel met wust de grote favoriete Christine Nesbit, Maar ze werd uiteindelijk vijfde ver buiten het podium dus. Dit jaar trouwens, goed op breed natuurlijk. Zeker op die 1500 meter. Daar was ze sowieso de allerbeste. Maar op de duizend meter won ze eigenlijk alles wat ze reed. Behalve de wereldbekerfinale in Heerenveen. Daar werd ze namelijk vierde. Uiteindelijk eindigde ze als tweede in de wereldbekerstand. En de dame die eerste werd, Heather Richardson, die start bij haar. Die staat in de buitenbaan. De Amerikaanse, jonge Amerikaanse nog. 21 jaar oud pas. Dus uh, daar is nog veel hoop op een goede toekomst. Zij heeft uh, toch wel een beetje die atletiek start. Ze gaat met een knietje op het ijs. Handje ook uh, op het ijs, Heather Richardson... En we zien Nesbitt gewoon staan in de normale starthouding. Ze zijn allebei in één keer goed weg. Dit is de race waarop het aankomt. Gaat zij Wüst nog van het goud afrijden? Gaat ze Leenstra van het zilver afrijden? Dat is de grote vraag. Het zou wat zijn zeg. Als Leenstra toch uiteindelijk ook nog zilver pakt. Ondanks die ziekte van gisteren. De opening is in ieder geval voor... Heather Richardson uit Amerika 1789. Sneller daarmee dan iedereen Wüst was. Zestiende ruim van een seconde. Nesbitt uh, maakt snelheid in de binnenbocht komt onderdoor, maar Richardson zit daar vlak achter. Het is echt maar een meter of anderhalf nog halverwege de kruising. Waar de voormalige skieleraar Heather Richardson naar Christine Nesbitt toe rijdt. En nu dankzij de binnenbocht onderdoor gaat komen. En een klein missertje bij Heather Richardson die altijd zo'n wilde slag heeft. En op weg is naar de bel met ruime voorsprong op Nesbitt. Waait het inderdaad breed uit die Heather Richardson. En de snelste tijd is nog steeds voor Richardson. 45-29. Kijken we naar het verschil met uh, Buust. Dat is dan een uh, volle super. Ja, dan moet ze toch echt wel in gaan klappen. En we weten dat Wuust op het laatst een geweldige ronde had. Het wordt wel spannend. Och, oh, ze klapt ook helemaal in. Richardson laat gewoon een slag bijna lopen van vermoeidheid. Dan komt Nesbit onderdoor. Die loopt ook niet zo geweldig mooi door die binnenbocht heen hoor. En dan gaan we kijken naar de tijd. Is het er binnen? Ja, het is er binnen de tijd. Nesbitt wint hier 1.14.84. Wat een race van Christine Nesbitt. Dan heeft ze toch haar revanche te pakken op Irene Wust. Wust die duidelijk teleurgesteld is. Krijgt nog even een klapje op de bil van Gerard Kempus. Maar je ziet aan Wust dat ze zwaar teleurgesteld is. Want Irene Wust wordt gewoon tweede. Heather Richardson wordt derde. Dat betekent dat Marit Leenstra net buiten het podium valt. Dat is toch heel erg jammer. Die wordt vierde. En dan zien we Margot Boer op de zesde plaats terug. Toch jammer. Een beetje tegenvallen na al die successen van de afgelopen dagen. De eerste afstand van vandaag, ja, die heeft het dan niet helemaal gemaakt. Geen derde gouden plak voor Irene Buust. Het is natuurlijk de grote dame tot nu toe van dit WK. Maar ja, die derde gouden plak, het was zo mooi geweest. Ja, maar, maar knap hoor van Nesbit, want ik zit nog even te kijken naar die tijd. 1.14.84, volgens mij is dat zo'n beetje de tweede tijd die ooit gereden is. Uh, buiten, zeg maar, de allersnelste banen ter wereld in Insel, uh, of in uh, Calgary en in uh, Salt Lake City. Snelste tijd ooit buiten die banen staat een paar honderdste sneller op naam van Annie Vriezinger. 1.14.81, daar zit ze dus maar drie honderdste vandaan. Dus dat geeft wel aan hoe goed die laatste ronde toch was ook. En hoe de die race van Nesbitt... ...die haar revanche haalt naar de nederlaag van vorige week... ...en wereldkampioen wordt voor, uh, op deze duizend meter... ...voor Irene Wüst en Hedde Witsitsen. En zo werd het uh, al één minuut over half één... ...inmiddels onder meer hier aangeschoven in de studio... ...Jeroen Straathoff, schaatser ...en tegenwoordig voorzitter van de atletencommissie van NOC NSF. Je hebt meegekeken natuurlijk, Jeroen... aan de laatste ritten van de duizend meter. We hadden dat goud iets te snel weggegeven aan Wüst. Ja, ik denk toch dat we daar wel een klein beetje van uitgegaan waren. Vooral omdat de Canadezen de afgelopen dagen niet zo heel erg goed uh, opdreven waren. Maar dit is verrassend. En uh, ja, toch ook wel een groot gat wel met Nesbit ja, en Wust. Ja, uh, misschien 16. is dat wel de grootste verrassing nog. Hè? Dat ja. enorme verschil ja. toch weer. Ja, ja. maar toch... Uh, ja, uh, Irene Wust wel tweede. Uh, natuurlijk hopen we goud. En we kijken nog even hier op het beeldscherm naar de, de uitslag. 16, ja, Leenstra uh, vierde ja. en Boer zesde. ja. Nou ja, Leenstraat toch wel verrassend, wel, uh, jammer genoeg net vierde plek. Ja, maar... Gisteren nog ziek, gisteren nu ziek. ineens terug. Ja. Hoe doe je dat als je ziek bent geweest? Dat, dat lijkt ja, me verschrikkelijk ik hoe, mooi. Ik weet de... niet hoe ziek ze was, dus, uh, maar niet fit genoeg om gisteren. te Ik ben benieuwd wat ze nu voor keuze gaan maken zeg maar, voor morgen. Uh, met de ploegachtervolging van de dames. Ja. Um, maar ja, en Margot Boer vind ik jammer dat ze dan uh, toch weer uh, net niet uh, er staat. Ja, en morgen kan dat derde goud er dus alsnog komen voor iedereen reimbust. We gaan ja. straks verder praten over het schaatsen. En ook over alle andere sportzaken van deze week in het Sportforum. Maar eerst, want het is half één geweest, tijd voor het nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. Met Ewau Dion. De kerncentrale in Fukushima lekte radioactief materiaal nadat er vanochtend een explosie was geweest. De Japanse autoriteiten evacueren daarom alle omwonenden in een straal van 20 kilometer rond de kerncentrale. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en hoe gevaarlijk de problemen zijn. Het dodental van de aardbeving en de tsunami in Japan is opgelopen tot bijna 600... maar vermoedelijk loopt het nog veel verder op omdat nog een groot aantal mensen vermist is.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 En de drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen hebben gezeten landen straks op vliegbasis Eindhoven. Ze worden rond half vier verwacht. De helikopterbemanning zal door commandanten strijdkrachten van UM welkom worden geheten. En er is dan ook een persconferentie gepland. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiderslot en Knopendiemen van twee kilometer. En ook op de A58 bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen Rilland en Afrit-Ierske, 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Sport Radio NOS, op NOS Radio, We zijn er tot de 6 uur met alle sport van deze middag. Maar natuurlijk ook, want dat bent u gewend van Radio 1... met al het nieuws en de actualiteiten. Tim die omdat we toch, denk ik, even moeten verder praten... over die niet bepaald kalmerende berichten vanuit Japan. En daarvoor hebben we hier Henny van der Veren. De, mag ik wel zeggen, onvermoeibare Japanoloog... die gisteren en vanmorgen en ook vanmiddag weer... Um, natuurlijk de Japanse media in de gaten houdt... en boogt op zijn uh, ruime ervaring. Als we kijken naar die berichten, meneer van der Veren... Um, radioactief materiaal lekt. Wat zegt dat volgens u? Ja, het is uh, uit de media ook al duidelijk van... in eerste instantie moest men stoom afblazen. De reactor was oververhit. Met het stoom kwam sowieso al radioactief materiaal naar buiten. Maar er is nu een soort bewaking ingesteld... waarop ze constant gemeten wordt. En eens in de zoveel tijd zouden dan resultaten vrijgegeven moeten worden. We weten dat een van die kernreactors... een van die faciliteiten en een van die kerncentra ontploft is. Het gebouw is in ieder geval weg. Of de centrale kern dan ook geraakt is, weten we niet. Maar daar is... Dan inderdaad allerlei soorten materiaal vrijgekomen. waarvan de straling dusdanig is dat de autoriteiten toch nodig vonden. om de veiligheidszone van 10 kilometer te verbreden naar 20 kilometer. Wat betekent dat voor dat gebied? Dat er veel, weinig veel mensen wonen? Dat daar een, een mogelijke grootscheepse evacuatie nu op gang komt? Nou, evacuatieberichten spraken van 30.000 mensen in eerste instantie. in die straal van 10 kilometer. Mensen buiten die cirkel moesten toen al eigenlijk binnen... Uh, en de, hoeveel mensen zijn dat? Weet dat het? weet ik dus niet. Dat, nee. uh, dat geven de autoriteiten ook niet uh, aan op dit moment. In ieder geval niet in de kranten. Dan zouden we dat wel kunnen opzoeken. Maar mm -hmm. we weten natuurlijk niet, uh, en dat is een beetje mijn interpretatie... wie er nog overgebleven is na de, na de waarschuwingen... om al weg te trekken van de kust naar hoge gelegen plaatsen. Dus wie al zijn goed huil gezocht heeft, uh, ja, die is daar niet meer. Dus hoeft ook niet geëvacueerd te worden... En verder uh, nog een ander punt is... aan de ene kant wordt gemeld van... Uh, uh, we hebben geluk dat de wind gaat draaien naar het westen. Waardoor dan de, laten we zeggen, de radioactieve troep de zee opdrijft. Aan de andere kant alleen al het feit al dat men daaraan denkt... Uh, doet mij vermoeden dat het toch wel uh, gevaarlijk zou kunnen zijn. Ja, wat geeft u eens aan. Want we moeten ons natuurlijk vasthouden aan de feiten. De feiten zoals ze die zijn, zoals we die ja. krijgen. Niet interpreteren, niet, niet speculeren. Maar... U kent de manier waarop Japanse autoriteiten hiermee omgaan. Waar, waar, waar duidt dit op volgens u? Ja, ik wil liever niet speculeren. Want dan wordt het echt over hoe men vroeger uh -huh. uh, omgegaan is... met de lekkages van de kerncentrale. Want dan uh, slaat de schrik om het hart. Het is ook, dat zeg ik mee, omdat Joan Veldkamp, onze correspondent daar... die daar ook lang gewoond heeft, uh, zegt... van ja, mensen beginnen toch niet helemaal te geloven wat ons nu wordt verteld. Uh, nee, nou, ik heb het uh, gisteren ook al gezegd in de televisieuitzending... van de moment dat de uitbeving er geweest is... en men zegt er is niks aan de hand met de kerncentrales... dan denk ik dat is wel wat snel. Dat zou ik dan toch even controleren. Maar uh, misschien ben ik wat achterdochtig wat dat betreft. En nu blijkt dat alle berichten dat er helemaal niets aan de hand is... er toch wel degelijk iets aan de hand is. En hoe meer dat opschuift, hoe meer natuurlijk de bevolking uh, het geloven in de berichtgeving uh, gaat verliezen. Aan de andere kant uh, is er natuurlijk wel een uh, soort uh, gevoel van gemeenschap van ja, we staan er allemaal voor, niet alleen in die kerncentrales. Er is een gigantische historische ramp, heeft zich daar voeltrokken. We spreken nu uh, over officiële slachtoffers in de orde van grootte van uh, 600 met meer dan uh, uh, ja, duizenden mensen vermist. Uh, waar... Precies, want die contouren beginnen zich nu af te tekenen. Het ja. laatste bericht Inderdaad, de Japanse reddingsdiensten een kuststad hebben bereikt. Ik ga hem proberen uit te spreken. Ik doe ongetwijfeld verkeerd, dus verbeter me. Rikuzen ja, uh, Takata. Ja, uh, Rikuzentakata. Ja. De... Daar zijn honderden lijken aangetroffen. Kent u dat gebied en zou u kunnen schetsen wat daar is uh, aangetroffen? Uh, ja, ik ken het gebied. Uh, maar uh, ik vraag me af of het niet uh, de eerdere melding betreft. Van die we gisteren al zagen op net. waar 200 tot 300 uh, verdronken lijken zijn aangetroffen. En de vraag in de media was ook. Uh, is dat van dat schip dat verdwenen is daar? Uh, of uh, is dat, uh, zijn er mensen in die stad geweest? Uh, er zijn wat beelden uit die stad. Er is een gigantische schade aangericht. Uh, mensen zijn meegesleurd. Meegesleurd de zee in. wat natuurlijk meestal gebeurt bij een uh, tsunami. Dus je vraagt je af hoe die lijken daar dan komen. Uh, dus dat soort. De vragen zijn er veel meer in de media... dan dat er antwoorden zijn. Maar uh, het doodental uh, zal... Uh Officieel staat er bijvoorbeeld al op de Japanse uh, NOS, hè, de NHK zoals we ja. dat dan uh, noemen, staat al uh, meer dan duizend doden. Hè, dus daar gaat men sowieso al van uit. En, en een heleboel gebieden zijn nog niet bereikt. En uh, met het vallen van de nacht was het ook ingewikkeld om daar uh, mensen te vinden? Ja, dat hebben we vannacht in de Japanse nacht dan ook gezien. Hè, de helikopters kunnen natuurlijk niet gaan speuren, kunnen ook geen tv-opnames uh, maken waar wij onze informatie dan uh, uit moeten hebben. Uh, ik heb nog uh, weinig gezien van de lokale nieuws. Uh, Ploegen uh, in, in de grote steden zijn de nieuwscentra vernietigd naar het schijnt. In sommige van de steden. Uh, dus we zijn nog zeer, zeer afhankelijk van uh, spijzame verhalen. En daar gaan we naar op zoek en dat gaat u doen. En als er nieuws te melden valt, komen we hier terug bij jou, Henry. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En dat doen wij naast onze vaste gast Ton Boot. Ton, ben je scherp trouwens, want het is veel vroeger dan normaal. Ja hoor, ik ben altijd uh, ochtends op mijn best. Mooi zo, dan houden we je aan. Uh, is Chris van Nijnhout ook hier van het Algemeen Dagblad? Goedemiddag. En natuurlijk Jeroen Straathoff, die ook in het sportforum meedoet. Uh, ik zei al, oud oudschaatsen en voorzitter van de atletencommissie van NOC NSF. En als toch de WK afstanden bezig zijn. Ook mooi om te zeggen dat jij de eerste wereldkampioen was... op de 1500 meter bij de mannen, op de WK afstanden. Ja, 1996. Ja, geleden. lang geleden ja. alweer. Uh, jullie sportmoment van deze week. Uh, Chris, en dan begin ik uh, met jou. Wat was jouw moment van deze week? Ja, dat zal niemand verbazen hier aan tafel, denk ik. Dat is toch het doelpunt van uh, Lionel Messi. Uh, de manier waarop hij dat deed, in, in, in twee etappes, in, in een fractie van een seconde... Een balletje over zijn tegenstander heen stiften en, en keihard inschieten, vond ik, uh, vond ik fantastisch. Ja, de 1-0 e was ja. dat, hè, van ja. Barcelona tegen Arsenal. Was het een bewustie? Want dat, dat, dat is dan de discussie. Sommige mensen zeggen dan, natuurlijk is het bewust, want het is Lionel Messi. Maar was het bewust of was het intuïtie? Ik denk het laatste. Maar dat heeft ook weer met het eerste te maken natuurlijk. Ja. Lionel Messi maakt dit soort doelpunten. Dus het, uh, dat, dat is geen toeval. Maar ik denk wel dat hij dit op intuïtie doet. Ja. Ja. Zeker als je nagaat. Kijk, in herhaling. Dan denk je van, hé, hey, hij denkt erover na. En hij doet het toch maar. Maar ja, je weet, die herhaling is vaak zwaar vertraagd. Hij doet het in een fractie van een seconde. Dat ja. doet intuïtie. En ja. is dus die split second dat de keeper ineens heel dichtbij je staat. Ja. En dat dan juist de grote Messi denkt. Ja. Dan doe ik dus dit. Ja, ja. ja. geniet ja, we komen straks wel terug nog op Barcelona tegen Arsenal. Jeroen, wat was jouw moment van deze week? Misschien lastig omdat het schaatsen nog volop bezig is, maar ja, nou, dit, uh, komt dat aan een andere sport? Nee, nee, nee het komt wel uit schaatsen. Uh, en, en het komt uit, uit zwemmen. Ik heb er eigenlijk twee. Eentje dicht bij het schaatsport is... Uh, ik vind uh, Kjeld Nuis vind ik, uh, echt fantastisch. Hij komt ook uit Zoeterwouden, waar ik zelf uh, ook uh, geboren ben. Zilver gisteren, de duizend meter achter Johnny Davis. Ja, Natuurlijk is dat uh, jammer dat hij dan geen goud heeft. Maar ik vind het wel een 21-jarige jongen die uh, fantastisch uh, een seizoen heeft. En het ook op zo'n manier mag afsluiten. Natuurlijk, nog vorige week moest plaatsen voor, de, voor het weken afstanden. En dan toch gewoon een tweede plek pakken. Ja, dat dat, dat deed de koste van Jan Bos. Ja. En dan nu de zilveren medaille hebben ja. gehaald. Ja. En mijn tweede was eigenlijk mijn dochter die gisteren met één kurkje mocht zwemmen in het zwemmen. Ja. Ik vond het fantastisch. Waarom is dat de tweede? Dat is toch eigenlijk het belangrijkste? Ja, maar natuurlijk, we zitten hier met echt de, de, de sport En ik denk, van, ja, ik, wil hem, ik vond het zo mooi, we hadden gisteren kijkles bij de zwemles. En het was zo leuk om haar zo trots met één kurkje te mogen zien zwemmen. Want dat waren er tot nu toe twee? Of ja, dat waren er ja. twee. En ze mocht <laughs> dan, het was echt heel leuk. <laughs> okay. Ik weet niet of we daar nog op terugkomen, maar op dat schaatsen sowieso nog wel. Ton, jouw moment van deze week? Ik, uh, net zoals Chris, even over Ars, uh, Barcelona-Arsenal. Arsenal heeft een coach, Arsene Wenger. <laughs> en die was het totaal niet eens met scheidsrechters, enzovoort, enzovoort. Nu protesteert hij altijd als die man verliest. En ik vraag me ook af... wat voor invloed dat heeft op zijn spelers. Want uh, ik vond Robin van Persie... later in de, uh, voor de televisie... eigenlijk helemaal uit zijn dak gaan. Uh, en... Ik denk dat Arsene Wenger eerst eens een keer een paar belangrijke wedstrijden moet winnen voordat hij steeds die kritiek op die scheidsrechter heeft. Ja, maar, ja, Ook daar komen we dan straks weer op terug. Zonder daar nu al al te lang over te praten, had hij niet wel een klein beetje gelijk bij dat geval van Pessie? Die tweede gele kaart, dat ik, hoeft toch niet. Ik vond het absoluut. Kijk, uh, die gele kaart is terecht getrokken. Wij hebben het steeds over volgens de regels. Of of, ja, volgens ja. de pure regels ja, maar wij is het terecht. Maar in, de week, de nou, in de geest van de wedstrijd. In de geest van. Het is de wedstrijd van het nou, jaar. Daar ben ik op tegen eigenlijk. Hè, want vorige week hebben we het steeds over het inconsequente fluiten van de Nederlandse scheidsrechters. Nou, in de geest van de wedstrijd is het toppunt van inconsequentie eigenlijk. Ik ben coach geweest. Geef mij maar een scheidsrechter die precies volgens de regels. Dan weet ik precies waar ik aan toe ben. En het was dus zo. Dus waar maakt men zich druk om? Mee eens, heren? Ja, ik ben het wel mee eens. Bovendien, uh, toen ik het uh, voor Persie zag doen. Moest ik ook terugdenken aan een wedstrijd tijdens het WK. Toen flikte hij niet ook. Kreeg hij er geen geel voor, maar had hij ook rood kunnen krijgen. Het zit ook een beetje in die jongen. Dus het heeft ook niet alles te maken met Wenger. Hoewel ik het eens ben met jouw kritiek op die, op die trainercoach. Maar, maar Robin is... Uh, op zo'n moment bewijst hij voor mij... ondanks al zijn mooie acties die je wel eens voorbij ziet komen dat het nog net geen echte top is. Want dan weet je je te beheersen op zo'n moment. Of, of dat niet dat volwassen kan. genoeg, mag ja, je dat ja, niet zeggen, dat als die 27 ja, is. Ja, ja. Ja. Ik weet niet wat het is. Het is een soort van, van foute agressie die die in zich heeft. Ja. Nou, nou, Heb je het gezien, Jeroen? Ik heb niet gezien. Ik zag wel even wat berichtgeving eromheen. En denk van, ja, als het echt maar een paar tellen was... Denk van, nou, ja. nou, dat is dus de grote discussie ja. binnen dit gevalletje op zich. Hè. Dat er volgens de Engelsen hadden dat geloof ik meteen nagerekend... dat er maar één seconde tussen fluitsignaal zat ja. en het trappen van de bal. Ja. Dat is wel heel weinig ja, ja, dan. Ja, dat staat toch niet in de regels dat er seconde. Of meer. Het is gewoon volgens de regels en is het goed. Kijk, als er niet gefloten werd, zou Barcelona benadeeld zijn. He? Dus die discussie hou je altijd. En Chris had het net over. Fluiten nou, was misschien wel goed. Maar dan krijgen we een gele kaart. Ja, precies. Ja, maar ja, dat het, het staat daarvoor. Ja, ik ja. bedoel, als je ervoor fluit, moet je geel geven. Ja, maar, nee, maar goed, dat is niet waar. Float van buiten spel. Ja. En als je dan trapt, ja. uh, doortrapt. Dan uh, ja, staat ja, er twee verschillende beslissingen. Die kan ja. ze ja. allebei wel of niet nemen. Ja. Ja. Kijk, maar jij, Chris, had het net even van persie en volwassenheid. Hij deed het ook al op het wereldkampioenschap. Ja. Dat is nou net de taak van een coach. Ja. Om iemand volwassen te maken. En dat, laten zeggen, dat gedrag van Winger. Helpt daar niet aan mee? Ja, dit was pas het moment van de week. We besparen de rest van Barcelona-Arsenal nog even op tot straks. Dan krijg je uh, vroeg als, we echt, als we echt los zijn en kijken of er dan nog meer vuurwerk hieruit komt, eerst naar Louis van Gaal. Uh, want dat was ook weer eens nieuws deze week, trainer Louis van Gaal van Bayern München. Hij zal aan het einde van het seizoen uh, de club moeten verlaten. Volgens het bestuur is in onderling overleg besloten om het nieuwe eenjarige contract... dat tot medio 2012, volgend jaar zomer dus, zou doorlopen, te ontbinden. Een verschil van opvatting van strategie was de officiële beweegreden. En Van Gaal was het daarmee eens. Ik denk dat ze dat al uh, een jaar uh, en jaren over geschreven hebben of gezegd hebben uh, met het zo Dat is niet overraskend. So, ik geloof dat het uh, uh, normaal is. En uh, dat het die, die richtige entscheidung is. En deswegen heb ik dat ook onderschreven. Chris, hoe moeilijk is het voor Louis van Gaal... om bij zo'n club te werken met zoveel hoge heren... die daar eigenlijk belangrijker zijn dan hemzelf? Ja, ik, ik denk dat hij daar heel veel last van heeft gehad de afgelopen jaren. En ik vind ook dat hij het uh, uh, ja, tot op heden eigenlijk goed gedaan heeft in dat milieu. Want ik moet eerlijk zeggen dat toen hij naar uh, Bayern ging... ik daar meteen vraagtekens bij heb geplaatst niet zozeer uh, bij het professionele klimaat... wat hij daar aantreft, want dat past eigenlijk helemaal bij hem. Alleen die club, maar het is nooit alleen die club. De leidinggevenden die daarin zitten... Bekkenbouwer, uh, Roemeningen, noem ze allemaal maar op. Uh, die hebben allemaal hun, hun lijntjes naar de media. Is hier in Nederland overigens ook wel. Alleen daar is het nog geformaliseerd ook. Je ziet het gewoon gebeuren. Ze hebben, uh, ze hebben bijna een baan bij, bij de... noem ze allemaal maar op. En dat heeft altijd een, een, geeft altijd een speciale druk om zo'n club heen... die voor een trainer-coach... Bijna niet te grijpen is. En, en uh, nou, ik vind dat hij dat eigenlijk dan toch wel goed gedaan heeft. En het valt me mee dat daar nu pas een beslissing valt. om na dit seizoen maar een eind aan te breien. Ja, nou ik vind zal dat een, Louis het heel professioneel oppakte. Ze hadden de stok nodig natuurlijk. Hè? En Zoals dat zijn stok. dan die drie nederlagen op een rij. Ja, maar ja. jij had dat dus al heel lang aan zien komen. Nou ja, dat staat er bij de hand als je dat nu zegt. Het viel me eigenlijk nadat ik het had, uh, had opgeschreven. dacht ik van, nou het valt eigenlijk nog wel mee. Hij kan er goed mee omgaan. Dus ik vind eigenlijk dat Louis het redelijk gedaan heeft. Ja. Nou, uh, Tot mij eens? Ja, vooral dat omgaan daarmee vind ja. ik heel goed. Ja. Nee, die persconferentie. Zelfs nu weer, hè? Zelfs ja. nadat dit bestaat. Ja, is. Ja, hij verplaatst ja. zich helemaal in de, de andere, zal ik maar zeggen. Wat die anders ja. nooit doet. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel knap. En wat maakt het verder uit? Als je niet wint met topsport, ook een topcoach... ja, dan ga je er op een gegeven moment aan. En dat weet hij ook. Ja. Het is een teken aan de wand natuurlijk... dat hij nu al zegt dat hij een sabbatical year na uh, dit seizoen neemt. Hè? Dus oh. hij is er waarschijnlijk ook wel aan toe, Hij wordt Je zo uitgeput door deze ja, dat FC Hollywood... Wel. wat het niet voor niets heet. Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Wie, wie is nou, als je een persoon moet aanwijzen... zijn ondergang geworden? Is dat Oelie um, uh, Heunus, de president van de club... waarmee hij naar verluidt niet door één deur kan? Nee, Of zijn dat, het, is dat het ik een niet. Ik, ik combinatie van het, ik factoren? Ik vooral in sportieve opzicht. Hij heeft uh, uiteindelijk toch uh, te weinig gewonnen... Per saldo en zeker recent, en dan ga je eruit bij Bayern. Ja, Ik denk dat, dat het is. Maar hoe kan je te weinig winnen als je de beker wint, het kampioenschap, de Champions League finale haalt? Ja, maar en, die... en dit jaar heel goed nog in de Champions League ook staat. Ja, Klopt, die kunnen ze nog winnen, zelfs. Ja, maar ja, maar, maar toch, dat is Bayern München. Dat is een club waar je gewoon ieder jaar alles moet winnen... en uh, win je net te weinig, dan ga je eraan. Dat is, dat is een sfeertje daar. Daarom is het ook zo'n grote club. Ik vind het ook heel erg leuk om daar te kijken. Ja. Die nemen alleen genoegen met de absolute top. En de resultaten uit het verleden... bieden dan helemaal geen garantie voor de toekomst. No way. Nee. Nee, maar ga niet. Maar waar ik wel heel groot bezwaar tegen heb... is dat hij twee of drie maanden geleden contractverlenging ja. heeft ja. gekregen. En nu eruit, dat is niet te rijmen volgens mij. En dan ga je je afvragen, is het bestuur of het beleid wel goed? Nou ja, dan is het bestuur... Kennelijk toch iets opportunistischer dan, we, dan wij zouden ja. willen geloven van Zuid-Duitsers. Maar ze zijn het toch. Ja. Ik vraag me dan af wat dan de lange termijn uh, visie ja, ja. ja, Wat zou die zijn? Of bestaat die niet? Moet je dan ook alweer gewoon zo zeggen: in voetbal kan alles en morgen uh, een nieuwe dag. En dan zien we weer hoe het er dan voor staat. Nou ja, wat ik net zeg: zij willen gewoon alles winnen. Dat is hun enige beleid. En, en uh, kijk, als je onder het eerste kijkt. Dan, uh, dan zie je gewoon een, een, een strak uh, gestructureerde club... Waar, waarin alles klopt. Als je op de Zebenenstraat gaat kijken, het trainingscentrum... we hebben het hier altijd wel over Milanello en zo... maar dat is echt helemaal top, hoe dat ingericht is. Goed, hoogwaardig personeel, helemaal goed ingericht. Maar aan de top, ja, moet gewoon winnen. Moet en gewoon dat winnen. is dus ook het verschil in strategie. Wat dan hier wordt aangevoerd, is de strategie van Louis van Gaal... Ik heb een aantal jaren nodig ja. om hier die topclub uh, neer te zetten. Of de club die echt alles kan winnen. Ja, Van Gaal is een lange termijn werker. Daarom ja. bewonder ik hem ook zeer. En, en uh, hij heeft ook al genoeg bewezen, vind ik... dat hij, uh, uh, waar hij de tijd krijgt en waar, waar de ambiance ook bij hem past... Nou, dan gaat hij op een gegeven moment uh, scoren. Ja. Blijkt dat uiteindelijk niet zo te zijn. Dan, dan, dan gaat het mis met hem. En dat, dat zag je in een bepaalde periode bij Barcelona. En dat zie je nu ook gebeuren met hem. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij het Nederland zelf. al, wat ook helemaal zijn milieu niet was toen hij daar zat. Ja. Ik ben benieuwd wat hij na het jaar gaat doen. En hij heeft eigenlijk ja. toch ook gewoon heel erg pech gehad. Met al die spelers die geblesseerd terugkwamen ja. van het wereldkampioenschap. Ja, klopt. Daar zitten toch al die punten verlies al in. Ja, absoluut. Maar kan je dat dan van Gaal aanrekenen? Uh, nee, maar zo'n club moet verder. En uh, die moet een daad stellen. Zo, werkt, zo simpel werkt dat. Ja, in, in maar en zegt, en Ton hard... zegt dan al terecht... waarom dan nog die contractverlenging? Want toen stonden ze al heel slecht, eigenlijk al kansloos... in ja. de competitie. Ja. Waar kwam dat vandaan? Is dat een spelletje? Ik of denk dat dat intern, niet nadenken? Ik, nou, ik denk dat ze er wel over nagedacht, hebben gedacht. Maar dat is, dat is volgens mij intern een machtspel geweest. Ook van Louis. En dat heeft hij op dat moment gewonnen. En uh, hij gaat wel weg naar dit jaar. Maar ik denk dat hij een ontzettend mooie afvloeingsregeling... Uh, <laughs> achter zich aankra. Ja. Nou heb je het merkwaardige geval dus nu dat um, hij weet dat hij aan het einde van dit seizoen eigenlijk ontslagen wordt. Mm -hmm. Hoe werkt dat dan binnen zo'n club door? Kan je nog fatsoenlijk functioneren als coach? Als iedereen weet, ja, over een paar maanden lig jij eruit. Nou, de eerste wat ik zou zeggen is, de slechte kan het al niet natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar volgens mij, als die uh, spelers erg professioneel zijn en de wijze waarop uh, Van Gaal ze opvoedt, echt opvoedt. En daar ben ik een voorstander van. He, dat anders dan Arsène Wenger, waar we het net over hadden... Uh, dan denk ik dat het geen grote consequenties heeft. Kijk, van Gaalse pech was gewoon dat in acht dagen... dat hij drie wedstrijden verloren. Want als hij die niet had verloren... En er waren twee thuiswedstrijden bij ook nog. Als hij die niet had verloren, had hij in een zetel gezeten daar in uh, Zuid-Duitsland natuurlijk. Ja, maar dat, en, ge dat gebeurde dus niet. En, en we hadden het net, dat vond ik een goede van Jeroen, over het langtermijnbeleid. Nou, Jeroen, ik kan wel antwoord geven. Geen club heeft langtermijn, zelfs geen bedrijf <laughs> bijna. Maar uh, zij zijn wel een van de gezondste. Clubs in de Champions League Ze hebben 200 miljoen eigen vermogen. En als je dan naar Manchester United en Chelsea en Barcelona en Real Madrid kijkt, dat is een ander nummertje. Ja, ik wil toch nog even door op het feit dat iedereen nu al weet dat hij ontslagen gaat worden. Want is het dan nu niet zo dat bij elke nederlaag iedereen zegt, nou, dan moet hij er nu maar uit? Nou, ik hoorde wel dat uh, vergaalde uh, gesprekken hier voeren met een aantal topspelers. Ja. Uh, waarvan ik denk van nou, dat is wel uiteindelijk. Uh, uh, het werk waar hij het mee moet doen. En als hij de vertrouwen heeft van die spelers, dan redt hij het wel tot het eind van de seizoen. Ja. En, ik, en, en bovendien de fase van de competitie speelt ook mee. Uh, de jongens kunnen de Champions League winnen. Ik, bedoel, dat, dat, ik denk niet dat hij ze daarvoor hoeft te motiveren. Dat dat, dat, dat, maar ja, dat team het kan gewoon... over een paar dagen ook klaar zijn, hè? Ja. En, en dan houdt kan... hij houdt hier dan nog vol tot het einde van het seizoen... want dan ja. is er niks meer te winnen. Nee, maar dan ja. wordt hij gewoon on, ontslagen. Ik bedoel, als, ja. ik denk dat Inter een cruciale wedstrijd is. En als hij die gaat verliezen... ik denk dat hij toch wel gaat on, ontslagen worden. En er is nog, ze hebben geen alternatief ook. He, want ze willen die van Leverkusen, dacht ik graag, hebben... Joep Heinkes. Dat zou kunnen. We hebben, we hebben maar uh, ja, die is niet beschikbaar. Ze hebben geen alternatief. Dus dat speelt ook nog een rol in dit hele nee. geval. Ja. Ja. Nou, heeft hij gisteren gezegd dat hij een sabbatical gaat nemen... Ja. Um, waar zien wij Louis van Gaal daarna? Je moet al lachen, Chris. Waarom ja. moet je dan lachen? Ja, omdat ik hem dan nooit helemaal vertrouw? Ja. <laughs> Want Het euh, nou, ziet er lekker uit, natuurlijk. Een sabbatical en dan kan hij met truus in Noordwijk op het strand gaan lopen en zo. Maar uh, nou, ik denk allemaal dat, die, dat die, hij uh, diep in zijn hart toch heel graag terug naar Ajax wil over een jaar. En dat, dat ziet het nu niet naar nou uit, natuurlijk. Met Kruijff met in, in een technisch platform en noem maar op. Maar uh, je weet ook niet hoe dat daar allemaal weer uit gaat pakken. Ik zie in, uh, in Louis van Gaal toch wel een hele mooie technisch directeur van Ajax. Of algemeen directeur, weet ik het. Ja, ja want die flirt is eigenlijk wel weer een beetje begonnen. Hè? Hij zei in eerste ja, instantie hij dat hij er van. nooit meer terug zou komen. Ja. Maar, maar hij is hij al van teruggekomen. Ja. Heeft hij genuanceerd? Ik zou, ik zou het heel mooi vinden als, uh, als van Gaal en Kruijvis uh, aan het praten raakten met elkaar. Zou dat kunnen? Ja, nou ja wat, wat van Gaal betreft volgens mij wel. Van Johan weet je dat nooit. Uh, die, die, die spreekt zich daar nooit zo heel direct over uit. Maar voor, uh, voor, voor de toekomst van Ajax zou het goed zijn... dat twee van die iconen uit de geschiedenis van die club... met elkaar gaan praten. Want ik denk dat ze elkaar een hoop te vertellen hebben. En dat ze samen die club ook naar een hoger niveau kunnen tillen. Dus ik hoop dat het daarvan komt. En als Louis daar zijn sabbatical voor gaat gebruiken... en uh, nou ja, dan uh, lijkt me geweldig. Ja. Tot zover Louis van Gaal. Straks na het nieuws van Ene praten we door. We gaan even terug naar het schaatsen, naar de actualiteit van dit moment. De Canadese Christine Nesbitt heeft eerder dit uur... op de WK-afstanden de 1000 meter gewonnen. Verrassend vonden we dat, want we dachten toch allemaal... dat Irene Wüst voor haar derde goud ging. Maar na twee keer goud was er zilver voor Wust. Jeroen Stekenenburg sprak met haar. Ja, Irene, wist je nog hoe het voelde? Tweede woorden? Uh, ja, van WK. Maar uh, ik ben wel tevreden hoor. Ik kreeg van mij nog gewoon een hele goede race. En ja, dat is vandaag gewoon iemand die met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is dus Christine Christine. Die kreeg gewoon een hele goede race. Dus terechte winnares. dat het makkelijker om het accepteren? Uh, ja, natuurlijk is het wel even balen. Ik, bedoel, uh, ik had graag uh, vandaag mijn derde goud willen halen. Maar uh, ach ja, twee keer goud, één keer zilver is ook niet slecht. Maar had je er nog rekening mee gehouden na je eigen race en je hebt Nesbeth gisteren gezien op de 1500 meter, dacht je toen nog van dat zou kunnen of dacht je eigenlijk al derde goud is binnen? Nou ja, tuurlijk, ik bedoel... Uh, eerlijk zeggen. Nou ja, eerlijk zeggen, uh, ik wist uh, van tevoren de uh, loting ziende, dat uh, laatste rit Nesbeth tegen Richardson, dat het gewoon een hele spannende rit gaat worden met twee dames die allebei heel erg snel zijn. En vooral ook in het begin, dus die hebben elkaar heel veel aan elkaar gehad en... Nou ja, goed, uh, ik had ook een mooie loting. Maar ja, dan, uh, voor mij was dit gewoon een goede race. En uh, daar was ik gewoon blij mee. Daarom ook dat ik gewoon na de finish blij was. Nou, uiteindelijk toch nog mooi zilver. Had je zo'n tijd, hè, die weer rijdt. Had je dat hiervoor mogelijk gehouden? Uh, jawel. Ik denk dat het wel kan. Ik bedoel, ze onwijs hard bij het weken sprinten in 1:15 1.15.0. En dit legt nog iets hoger. Dus iets snellere tijden zijn hier mogelijk. Nou, een dompertje op je toernooi? Nee, oh nee. Nee, het is natuurlijk... ben ik wel enigszins een beetje leuk. zelf. Maar aan de andere kant is het gewoon een hele goede race. En het is gewoon hartstikke mooi zilver en gewoon... Ja, Nesbitt was gewoon een stuk beter, dus uh, ik moet er gewoon heel blij mee zijn. Maar de geschiedenisboeken gingen al open, hè? drie keer goud, ooit niemand, drie keer goud, ooit Vriesinger. Het was zo mooi geweest. Het was zeker mooi geweest, maar goed, morgen is nog een nieuwe dag. En uh, als we dat met de ploegen, uh, hebben zeker een kans op goud. Als ze dat met goud kunnen afsluiten, nou, dan uh, kan mijn seizoen niet meer stuk. Kan dan niet meer stuk. Ja, morgen is een nieuwe dag, zegt iedereen wust. Jeroen, want dan krijgen we nog de ploegenachtervolging. Wie moeten ze daar gaan opstellen bij de vrouwen? Ik denk het podium. Ja, dat is dan simpel, hè? Rust, ja, Valkenburg en Voorhuis. Ja, weet je wel, ondanks dat uh, uh, Leenstra uh, niet helemaal fit was gisteren... Uh, denk ik toch dat, dat op een 1500 meter, als je niet helemaal fit bent... dan, uh, dan is uh, drie rondjes extra op bij zo'n proefachtervolging... Ja, kan je dat net, is dan uh, te veel. Dat, dat is net te veel. Oké, okay. we zijn uh, bijna toe aan het radio nieuws van één uur. Daarna zijn we terug met nog vijf uur Langs de Lijn. Tot zo. En Langs de Lijn op één. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Je hebt wel eens dat je ziek bent. En het enige wat ik dan kan eten is patat. Ook al is het om 8 uur s Maar bonbons, ja, goede bonbons, dat is toch ook zo heerlijk. Het is een of ander gek weer bedacht dat er een programma over eten gemaakt moet worden? Zeven bladerkruid en brandnetels gesmoord in olie. Ja, ze moeten toch wat, die jongens van de VPO. <lacht> Nieuwsgierig naar meer.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 Kijk op kpm.com/slash zakelijk of bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.